Het is niet duidelijk of er nog wel een Amerikaanse delegatie naar Pakistan reist, zoals president Trump eerder aankondigde. De parlementsverkiezingen in Bulgarije lijken zoals verwacht uit te lopen op een overwinning voor de pro-Russische oud-president Radev. Volgens een exit poll kan zijn centrum-linkse partij rekenen op ruim 39% van de stemmen. Dat is aanzienlijk meer dan de centrum-rechtse partij van oud-premier Borisov, die ruim 15% van de kiezers achter zich krijgt. Waarschijnlijk kan Radev niet regeren zonder coalitiepartner. Maar de laatste jaren vallen coalities in Bulgarije voortdurend ruziend uit elkaar. Het waren al de achtste verkiezingen in vijf jaar tijd. De commissaris van de Koning in Groningen gaat aangifte doen... tegen actiegroep Farmers Defence Force vanwege intimidatie. De actiegroep verzet zich tegen de onteigening van een boerderij door de provincie... die de grond wil gebruiken om overtollig regenwater op te vangen... De Farmers Defence Force dreigt met oorlog als de onteigening niet wordt teruggedraaid. In de Kuip heeft AZ de strijd om de KNVB-beker gewonnen. De club uit Alkmaar versloeg in de finale NEC met 5-1. Het is voor AZ de vijfde bekerwinst. De club plaatst zich daarmee ook direct voor de Europa League. NEC heeft zes keer in de finale gestaan, maar won hem nog nooit.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 even de muziek afkondigen. Het is uh, muziek voor Celtic Harps. En A Fair Meadow. zo heet het uh, album. Komt van het label, het Scandinavische label Phoenix Muziek uit 2010. En is gemaakt door Helene Davis en Kim Scofbai. Terug naar het gesprek. En wat ik heb met Jos van Dongen, vicevoorzitter van de NVBS, Reelvereniging van toen en nu. We zijn gebleven bij de activiteiten van de 95-jarige NVBS. Ja, ja. En we hebben het over haar activiteiten. En we hoorden in het vorige uur dat het vanwege dit jubileum... een, een heuse elektrische locomotief is beplakt met het nvbs logo En er staat heel groot... 95 op. Ja, dit voor het geval dat je hem misschien een keer ziet rijden. Het bracht me wel op de volgende vraag. De NVBS, even goed beschouwd, heeft zelf uh, naast deze uh, jubileum-lok geen. Uh, Eigen spoorwegspullen, nee. uh, uh, geen, geen diesels, geen stoomlocomotieven. Dat laten jullie echt aan anderen over. Klopt, dat is altijd uh, bewust beleid geweest, ook van de FB's. Toch wel, oh, okay. uh, de, er, We zijn wel altijd heel erg betrokken daarbij geweest natuurlijk. Zowel met oh. onze excursies, maar ook dat zeg maar leidende NVBS'ers... Uh, die raakten betrokken bij uh, het, het bewaren van uh, spoor- en tramwegmaterieel. En de, de tramwegstichting, de, de stichting die aan de wieg heeft gestaan... van bijvoorbeeld Stoomtram Horen Medenblik... Ja. dat is een, in feite een afsplitsing van de NVBS. Want dat oh. waren de, de eerste, het eerste bestuur daarvan en de eerste leden... dat waren allemaal NVBS'ers die zeiden... we moeten ook het trammaterieel in Nederland gaan bewaren. Ja, ja. Want in die jaren, dan moet je denken dat is de jaren zestig... Toen was er in Nederland, er waren nog geen museumlijnen. En het ene, de enige die uh, m, oud spoorwegmateriaal bewaarde, dat was het spoorwegmuseum. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja. Dus dat was, en ja. dat was eigenlijk gewoon van NS. Dus ja. NS ja. Die bestempelde een locomotief als historisch waardevol. En die nam hem dan op in de collectie. En dat was ook maar met zeer beperkte uh, mate. Ja. Maar voor de trams was er geen organisatie. Oh, okay. Okay. En uh, toen is dus de NVBS, ja, die kreeg toen op een gegeven moment van de NZH... Uh, kregen die een, een tram uh, geschonken... Hmm. En dat vonden ze niet, het toenmalige bestuur vond dat niet passen bij de doelstelling van de NVBS om ook zelf echt materieel te gaan beheren. Nee. Dus toen is er een tramwegstichting opgericht en die zijn dus toen verder gegaan met het bewaren van, van materiaal. En dat is horen medeblik geworden. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot horen medeblik. Maar ook bijvoorbeeld bij Rotterdam, de, de RTM. Dat is ook weer uh, ja. een afsplitsing van de tramwegstichting. Oh, okay. en, uh, een heleboel van de museumtrams uh, die in, in uh, Amsterdam, uh, Rotterdam en Den Haag rondrijden. Die zijn ook op een gegeven moment in handen van die tramwegstichting geweest of er door gered. Ja, dus ja. ook daarmee in feite indirect door de NVBS. Oké, okay, oké. Okay. En um, want ja, we hebben even daarop inhakend. We hebben in Nederland toch wel verschillende uh, uh, museumspoorlijnen. En, Zeker. En en um, zoals uh, nou ja, uh, de miljoenenlijn. Laten we maar beneden beginnen met uh, in, in Limburg en dan in Beekbergen de Veleuze stoommaatschappij. Ja. En dan nog een, een stoomclub uh, in Rotterdam. Die heeft nog geen museumlijn. Nee. Maar die moet uh, altijd op die, uh, het zogenaamde hoofdsporen rijden. He? Rijden op het hoofdsporen. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is. Uh, uh, dus het leeft enorm in Nederland. Absoluut, ja. Nou ja, dat zien we natuurlijk ook gewoon. We zitten op de ruim 4000 uh, leden. En zelfs als we ook activiteiten doen, zien we natuurlijk dat er nog heel veel meer mensen op afkomen. Ja. Maar het is, het is iets wat enorm, ook zeker sinds de coronatijd, uh, weer in de belangstelling staat. De spoorweghobby. Dat is... Uh, uh, oh, is die daarna opgebloeid? Dat is wel, de, de, zeker onder de jeugd. Omdat het, ja, je kon natuurlijk toen niet zoveel. Nee. Dus toen, toen is daar wel weer meer uh, interesse in ontstaan. Oké, okay, ja. okay, wat, wat groot. Euh, nou, laten we even terug naar de, euh, euh, wederom naar de club. Um we hebben de webshop gehad, want we zijn nog lang niet klaar. Nee, we zijn nog we lang niet klaar. <laughs> we hebben het blad op de rails. Op de rails, ja. Um, ooit, ooit genoemd het NVBS-orgaan Oké. Okay. in 1931. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, wat is dat? Het is ons maandblad. 52 pagina's full-color tijdschrift met nou ja, de, de laatste nieuwtjes uit spoor en tram. Zowel binnen als buitenland. En dat buitenland is, definiëren we dan maar even als de rest van de wereld. Oh, ja, ja, ja. Uh, dus je begrijpt, we, we beschrijven niet alles... maar we proberen wel altijd in die buitenlandsectie... de headlines van het, de belangrijkste gebeurtenissen... In, in de rest van de wereld uh, te beschrijven. En daarna zitten daar dan historische artikelen in. Dus dan moet je je voorstellen over nou ja, uh, een, een locomotiefdepot ergens... of uh, herinneringen van uh, een van onze leden aan het Amsterdam... van de jaren 30 en de trams, hoe dat oh, ja. was... Ja, ja. Uh, het kan een, een stukje geschiedschrijving over een, een spoorlijn ergens zijn. Alles mag eigenlijk. Oké. Ja, ja, okay. ja ik, ik las laatst... Uh, ik ben nogal ge geïnteresseerd in uh, waterstof. Maar dat in India willen ze dus... Uh, uh, locomotieven laten gaan rijden op groene waterstof. En dat willen ze uitrollen over dat gigantische land. Uh, dus ja, dat, dat is natuurlijk ja, wereldnieuws. Dus, dat zijn inderdaad van dat soort dingen die dan uh, langskomen. En ja. we hebben ook vaak... Uh, Krijgen we dan ook artikelen aangeleverd van bijvoorbeeld een bedrijf zoals ProRail? Die hebben uh, in de spoorwegliefhebberswereld is er veel opheffen over dat ProRail overal altijd wissels lijkt te verwijderen. Ja, uh, dat, dat hoor je ook wel eens op het nieuws dat mensen dan zeggen: Maar dat oh, dus, is efficiënter. Hè? Dat is efficiënter, zegt ProRail. En uh, nou ja, we hebben dus uh, uh, anderhalf, twee jaar geleden heeft ProRail dus een vrij uitvoerig artikel. Uh, bij ons gepubliceerd over waarom ze dat nou eigenlijk doen. Wat zit daarachter? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat iedereen harder kan rijden. Dat is, dat is een van de dingen. En dat, maar er, zit, er speelt nog een heleboel meer achter. Oh. En uh, nou ja, dat wordt dan dus uitgelegd. En dan vervolgens komen ook die, die mensen van ProRail komen hier een praatje houden. En, okay. dat, en dat is hoe op de rails, zeg maar, dat staat wel toch bekend als een, een vakblad in de, in de spoorwegliefhebberswereld. Hmm. Of ook in de spoorwereld, überhaupt. Niet alleen onder de liefhebbers. Dat is gewoon, uh, ja, dat staat voor kwalitatief uh, goede journalistiek en geschiedenis. Uh, schrijft. Henning Davis en Kim Schofbaai van het label Phoenix Muziek. Terug naar George Verdongen. Met hem praat ik verder over ProRail en de NS. Hoe is de relatie verder met de NS en de ProRail? Want dat zijn gescheiden bedrijven natuurlijk. Dat zijn bescheiden, bedrijven, ja zeker. Nou ja, dat, dat is, uh, die is wat verwaterd door de jaren heen. Dat moeten we gewoon eerlijk zeggen. Dat, uh, ja, je ziet dat vroeger was natuurlijk toch uh, bij NS werken... Dat, dat deed je ook omdat je iets met treinen had. Dus ja. dan was NVBS lid worden was een... ...logische stap. Mm. Tegenwoordig is het voor een heleboel mensen natuurlijk gewoon een boterham. Ja, en en ja. niet veel meer. Die hebben niet specifiek iets met het aspect treinen. Dus dan zie je ook dat die, ja, de, de connecties tussen zo'n organisatie... ...zoals de NVB en de NS, dat, dat wordt dan wat los. Ja, maar ja. er zijn nog altijd uh, goede verbindingen. En je ziet ook gewoon, ja, uh, ProRail stuurt uh, uh, een stukje naar ons in... Als het even mee zit, uh, komt een nieuw te verschijnen boek. Dit jaar wordt, uh, wordt uitgereikt aan, aan Walter Komeels, het eerste exemplaar. en hij schrijft. Ook oh, dat is de grote baas, hè? Ja, ja, ja de Komijs. grote baas van NS. Ja, en ja. die uh, schrijft ook het voorwoord uh, voor dat boek. Oké. Okay. Dus uh, al dat soort dingen. Dus we zien... Jubileumboek. Uh, het is een uh, boek over NS in de jaren 1947 tot 1958. Oké. Okay. En dat is gebaseerd op artikelen uit Op de Rails voor een uh, deel. En het is helemaal geïllustreerd met alleen maar foto's uit onze zo, gaaf ja. die, die, die, die samenwerking uh, trouwens, er is nog een ander clubje waar jullie uh, goed mee samenwerken en het is uh, 24 Trains Klopt. van Erik de Zwart van dus, Erik de Zwart ja. Uh, ja. vertel daar eens wat over, hoe is dat ontstaan? Ja, dat is. Uh, kijk, ik, ik ben toen, uh, vier jaar geleden, ben ik in het bestuur uh, toegetreden. En uh, daar was eigenlijk. Uh, ja, de NVBS was een beetje in slaap gesukkeld, dat mag ik nou wel zeggen. Uh, <laughs> ze zijn wakker ze, nu. Want ze dit zijn dit nu wakker, dus uh, tenminste, dat weet ik. Ja. Uh, en toen zijn we eigenlijk. Uh, ja, de, de NVBS keek heel erg naar binnen. Die redeneerde vanuit hun eigen optiek. En die was niet meer zo goed samen met, met andere organisaties. En ja. toen ben ik op zoek gegaan naar. Nou ja, Waar liggen win-win situaties waar wij met ons teruglopende vrijwilligersaantal, want dat is een groot probleem voor de NVB's dat we tekorten hebben, mm -hmm. hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bepaalde activiteiten samen met anderen of, in, of door derden laten doen? En ja, toen kwam het bedrijf van Erik de Zwart, 24 Trains, dat kwam op ons pad. Zij hanteren een, een online videoplatform, ja. uh, over, exclusief over treinen. En wij hebben een heel groot filmarchief. Met allemaal hele bijzondere archiefbeelden. En dat ligt hier... Uh, te verstoffen. Een beetje stof te verharen. Ja, ja, ja. En, uh, want ja, kan niet dat, uh, er is uh, maar één man die zich daar echt uh, fulltime... Of fulltime, die zich daar vol voor inzet om dat uh, te ontsluiten. Maar ja, dat is ook maar één man. Ja, ja. Um, ja. En ja, Erik die had tegelijkertijd enorm behoefte aan bijzonder materieel. Wat ja. hij op zijn, uh, op zijn platform kan vertonen. Ja. Nou ja, daar... Doe je dan de handen in één. Uh, Erik de Zwart, uh, 24 Trains, uh, die digitaliseren en bewerken het materiaal. En zij maken daar een mooie productie van die zij mogen uitzenden. En wij ja. hebben ook weer iets leuks voor onze leden. En ons materiaal is mm. uh, digitaal beschikbaar. Maar het is niet zo dat je als NVBS-lid tegelijkertijd lid bent van de 24 voor Op dit moment nog niet. Oh, nee, nee, nee, dat zou een daar mooi wordt, daar, zijn. Daar, daar wordt nog eens over uh, gesproken. Maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. Nee. Ja, dan was even een uh, treinritje met Erik de Zwart maken. <laughs> um, we gaan naar nog een volgende activiteit um, Dan hebben we NVBS Actueel. Ja. Onze digitale nieuwsbrief, okay. die verschijnt uh, tussen de, de, op de rails is maanblad En dan in de twee weken daarna verschijnt uh, NVBS Actueel. Dat is eigenlijk een soort uh, ja, digitale invulling van uh, hetzelfde principe. Dus een beetje verenigingsnieuws, wat leuke feitjes. Het is allemaal wat luchtiger en wat losser. En die hmm. kan je ook gewoon gratis krijgen als je geen NVBS-lid bent. Okay. Okay. Dus uh, als je dat leuk vindt, dan is het gewoon een kwestie van uh, op de website NVBS Actueel... Uh, Even aanklikken en inschrijven en dan krijg je gewoon ook gratis die nieuwsbrief uh, toegestuurd. Eens even kijken, we hadden het net over... Actueel. Uh, dan hebben we... Uh, nou, de winkel, daar staan we zelf daar staan we in. Die, uh, dat, uh, die uh, onder en, de voeten. Vertel, je kan je, elke maand kan je hier gewoon terecht, hè? Je kan twee keer per maand zelfs terecht. Twee keer per maand. De eerste en de derde zaterdag van de maand in principe tussen 12 en 4. En dat is dus in het station van Amersfoort. Stationsplein 47. Precies. Ja. Dat is als je het station van Amersfoort uitloopt, direct links. En dan uh, tweede aanbellen. deur aanbellen. En dan uh, mag je wat onder de grond gaan, voelt het. Ja. En dan uh, kom je bij ons binnen. Ja, dus, krijg dat is wel leuk. Je hebt wel gelijk. Oh, spoorniveau, hè? Ja, ja, ja, je zit, kijk, je zit op en... spoorniveau. Ja, ja, spoorniveau. Dus ja. Het, het rijdt hier allemaal gezellig langs. En dan is er de eerste zaterdag van de maand... is er ook altijd een, een bijzondere activiteit uh, in okay. FVB Centraal. Dus dat, uh, een boekpresentatie, een lezing over een onderwerp. Uh, het is elke maand wat anders ja ja, ja, ja, En dat programma, dat krijg je wel vol. Uh, dat uh, uh, programma, dat, uh, dat krijgen we verrassend genoeg. Uh, komen we komen zaterdagen tekort eigenlijk. Oh ja? Ja. oh, ja. oh ja. De, ja. de aanbod dus, uh, is groter is op dit moment uh, groter dan uh, de hoeveelheid zaterdagen die we nog over ja, hebben. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, luxe problemen. Precies. Ja, ja. ja. ja. Dan, uh, nou ja, de bibliotheek, maar dat is uh, niet vrij toegankelijk denk ik. De bibliotheek is uh, volleden. Is voor leden. In principe, als je er wil lenen, dan moet je inderdaad lid van de NVS zijn. Inzien dat mag wel op mm. locatie hier bij ons. Okay. Um, en de bibliotheek is ook soms op donderdag open. Ja. Dan moet je even de, de website van de NVBS goed ja. bekijken. Het staat er allemaal keurig staat op. Het staat er allemaal keurig vermeld ja, ja. wanneer en precies en hoe. Ja, ja, ja. En, um, en wat ik zo leuk vind, de, de NVBS heeft ook uh, afdelingen in het land. Precies. Dat was, uh, dan gaan we eigenlijk helemaal terug naar het begin van de NVBS in 1931, wat ik net vertelde: van uh, ja, men wilde informatie met elkaar uitwisselen, maar ja vind elkaar maar eens in het predigitale tijdperk uh, waar je maar moet zien dat er op de een of andere manier je, je elkaar vindt. Ja. En zo zijn dus die afdelingen opgericht. Uh, die waren dan door het land heen plekken waar dus vroeger bij iemand thuis, inmiddels op, in, een, in, een, in een zaaltje ergens, je elkaar ontmoeten. En uh, nou ja, oude hoorden over treintjes, om het even heel oneerbiedig te zeggen. Ja, ja, ja. Tegenwoordig gaat het er wat professionele aan toe... dat het altijd een presentatie over een onderwerp is. En ja, op uh, 19 afdelingen door het hele land... Zo, uh, 19? Heen. 19, ja. ja. Dus uh, nou ja, van, uh, van Delfzijl tot Katzand... Uh, kan je op, uh, binnen een uur bij een NVBS-afdeling uh, zijn. Oh, ja, en die, ja, ja. in de regel ontmoeten die één of twee keer per maand. En dan uh, altijd meestal wel op dezelfde plek. En in je eigen dialect... In je eigen dialect. Als het nodig is wel. Ja, ja, ja. ja, want zo gaat dat natuurlijk. Als het in je eigen omgeving is. Er ja. worden genoeg dialecten nog gesproken in Nederland. Um, ja, en dan hebben we nog een, een, een hele eigen tak of een aparte tak... wat mij dan eigenlijk ook wel verbaasd heeft... Dus dat er een aparte stichting is voor treinreizen ja, en de excursies. de Stichting NVB's Excursies. Ja. Dat is eigenlijk een hele simpele reden waarom die er zo pontificat apart is. Dat is om, omwille van de aansprakelijkheid. Dat heeft verder geen uh, invulling, zeg maar. Uh, maar dat is gewoon als er iets gebeurt op zo'n reis of op zo'n excursie... Dan kan niet alles wat uh, hier in Amersfoort staat uh, door de schadeclaims uh, oh, ja. in beslag genomen worden. Ja. Dus dat is om die reden afgezonderd. Maar het is verder gewoon een, een, een onderdeel van de club. Hmm. Oké. Okay. Ja. Maar waar, waar, waar gaat de reis naartoe? Overal en nergens, zeg ik dan altijd. Uh, nee, dat, dat varieert enorm. Uh, we hebben in, je, kan de categorie, je kan het in twee categorieën indelen wat de Stichting FBS Excursies doet. Mm -hmm. Dat zijn eendaagse excursies, meestal dan in Nederland of net over de grens. En je hebt meerdaagse reizen. En altijd met de trein? Altijd met de trein. Uh, ja. Heel uitzonderlijk doen we ook nog wel eens een, een verre reis. En daar zitten dan ook wel weer heel veel treinen in. Maar daar gebruik je dan het vliegtuig voor. Maar in ja, principe ja. wordt uh, uitsluitend de trein gebruikt. Ja, want een, want een uh, treinreis in Amerika, dan uh, is niet zo handig. Uh, da, om, dan uh, duurt het wel heel lang als je met de trein wil, want ja, dat is niet. Ja, nee, precies. Uh, dus, ja. uh, moet je eens weer met een boot als je niet wil vliegen. En, zo. en, dan, en nog een opvallende uitzondering daarop, waar we wel de bus gebruiken als spoorwegliebbers... zijn onze spoorzoek excursies. Dat is, uh, doen we één keer per jaar. En dan gaan we uh, met een, uh, onze eigen spoorwegarcheoloog, uh, noemt hij zich... Oh. gaan we op zoek naar restanten van spoor, verdwenen spoor- en tramlijnen in Nederland... Oh. Oh, hoe heet hij? Uh, onze spoorarcheoloog heet Frank Hoogboom. Ja, ja, ja. ja. Oh. Dus, uh, en die, op dit, dit jaar zullen we naar Noord-Brabant uh, gaan. En dan het, het westelijk deelte van Brabant. En daar worden dan dus uh, ja, de oude tramlijnen en verdwenen spoorlijnen worden daar bezocht. En dan zie je dus uh, nou ja, een dijkje in het landschap of een uh, oud stationsgebouwtje. En als het meezit heb je nog een oude spoorbrug. En dat uh, is dan ook weer een, een soort categorie van uh, dingen die mensen leuk vinden. Sprek presentatie Benno Veugen op ZFM. Bioloog. Maar dan word je, word je toch treurig van. Als je dan denkt van ja, weer zo'n... Het is geschiedenis. Ja, ja, ja. Ik zal je vertellen. We, we hebben natuurlijk op het spoorlijntje uh, Haarlem-Leiden... heb je uh, het stationnetje Vogelsang. En daar nou, is nog een leuk restaurantje en ja. een bedrijfje zitten daar. Maar ik, als ik dat dan zie, dan denk ik... ja, dat is toch eigenlijk zoveel jammer dat er geen treintje stopt. Dat is voor de mensen in Binnenbroeken, Vogelenzang enzovoorts... Ja. De, en de Bollenstreek, is dat toch wel, wel jammer? Um. Ja, het is vaak, denk je, ja god... soms zie je ook van die lijnen dat je denkt... ja, ik snap wel dat hier nooit iemand mee ging. Uh, als je ja. daar dan staat, in, uh, zelfs in 2025, bij wijze van spreken, in zo'n veld... en uh, je kijkt om je heen en je ziet in de weidste wijten geen... Uh, Persoon, huis of wat dan ook. Ja. Maar inderdaad, sommige lijnen denk je daarvan... hadden we die nou nog maar gehad uh, ja. vandaag de dag? Ja, zoals? Wat, wat nou, uh, de, de, de blauwe tram bijvoorbeeld tussen Leiden en Den Haag. Dat is zo'n hmm. uh, zo verbinding die degelijk was aangelegd... Met, met mooie trams werd geëxploiteerd. En dat zou... Met langs plaatsen zoals Voorburg en Leidschendam. Dat zijn natuurlijk plaatsen waarvan je nou echt graag zo'n soort tramachtige verbinding ja, zou ja, hebben. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja dat, dat hoor ik wel meer. Dat die hang naar de, de tramlijnen eigenlijk wel weer alweer terugkomt. En, Zeker. En dat is, uh, want ja, het is natuurlijk uh, destijds uh, van de tram zijn ze naar de bussen gegaan. Ja. En uh, ja, dus alles werd gesloopt en weggegooid. En nu is die hang weer, komt weer een beetje. Die is weer helemaal terug, ja, zou ik ja, zeggen. Ja, Zeker ja, sinds uh, natuurlijk het, het milieu een, een groot ja. uh, punt werd. Ja, uh, ja, ja een elektrische ja. tram is heel wat uh, makkelijker en mooier dan een, uh, een uh, ronkende dieselbus, om het ja, zo maar te ja, zeggen. Ja, precies. Ja, ja, ja dat ja. was toch een hele andere koek. Uh, um, dus die excursies en uh, met de spoorarcheoloog. Oh ja, dat, maar is er nog steeds wat te vinden dan onder het gras. Aan, aan, uh... Het zal je verbazen hoeveel ja? er eigenlijk nog is uh, als, je, als je rond. Als je een beetje zoekt en een beetje oog ervoor hebt, dan, dan vind je toch nog wel wonderbaarlijk veel. Okay. We zijn uh, bijvoorbeeld afgelopen jaar waren we in, in Zeeland, in zeeuw vlaanderen en daar zie je dan gewoon, ja, dan, oh ja, dan heb je nog een stationsgebouwtje. En dan zie je op een gegeven moment, uh, zie je inderdaad dat je denkt... hé, hey, wat loopt daar voor een raar soort laag dijkje door dat, door dat weiland heen. En dat is dan gewoon nog eigenlijk de bedding van het spoor... die daar mm. dus 80, 90 jaar uh, geleden lag. Ja. En inmiddels niet meer natuurlijk. Ja. Dus nee, dat, dat valt nog heel erg mee wat je kan vinden. Mm. Ja. Dus dat is wel grappig. En, en hoe, hoe kijken jullie eigenlijk naar de toekomst? Want... Um... Dit is, dit is geschiedenis, ja. het spoor ontwikkelt zich, uh, jullie volgen dat nauwgezet. Zijn we goed bezig in Nederland met uh, uh, zeg maar de, de, de ontwikkelingen zoals het nu is? Oef, dat is een, uh, een lastige vraag. Dat is ook een. Ik vraag... stel vraag graag hoor, die lastige ja, dat, vraag. Ja, uh, dat had ik al gemerkt. <laughs> uh, de, ik denk dat dat een vraag is waar ook geen correct antwoord op is. Okay. Uh, dat zijn natuurlijk van die dingen, ja, dat zijn vaak politieke keuzes over waarom iets mm. wel of over waarom iets niet gedaan wordt. En daar zal je merken, als je hier ook in, in onze verruimte zit, dan wordt daar ook heftig over gediscussieerd. Ja, dus ja. Ik, ik, zou, ik zou bijna zeggen: 4000 leden, 4000 meningen ja, over ja, dit soort ja, dingen. Ja, net zoals uh, waarom in Nederland bij een beetje sneeuw de treinen niet meer rijden. Juist, dat zijn al dat soort dingen. Dus, ja, er zijn dingen die niet goed gaan, er zijn dingen die ook wel goed gaan in vergelijking met andere landen. Dus ik denk niet dat dat iets is waarvan je kan zeggen: we doen het goed of we doen het slecht. Ja. Het is, uh, we doen ons best, denk ja, ik, is ja, ja, dus, uh, wat je daarover kan zeggen. Ja, ja. Zegt Josse die we lopen een beetje aan het eind van ons gesprek ja, 95 jaar de 100 jaar gaat de NVBS zeker wel, wel redden ja, denk ik, ik neem aan dat dat wel een klappertje gaat worden dat is wel de bedoeling. Ja. De, de eerste voorbereidingen zijn we al heel voorzichtig mee ja, bezig. Ja, ja, ja. ja. Dit jaar is het nog niet eens voorbij. Eh. Nee, we moeten eerst nog dit jubileumjaar zien ja. af te krijgen. Maar ja, uh, ja God sommige dingen. Je wil natuurlijk groots uitpakken en dat is zeker met als je op het spoor nu dingen in Nederland wil gaan doen op het hoofdnet. Dat is qua veiligheid en qua voorbereiding is dat gewoon. Veel lastiger dan bij vorige NVBS jubilea toen ze wel met relatief gemak heel groot konden uitpakken. Wat, wat deden jullie, dus zeg maar bij uh, 80 jaar? Uh, uh, we, bij, nou, we, of ja, 70. Ja, je had stoom 91, dus dan moet ik even, dan, toen waren we dus 60 jaar. Hmm. En toen uh, dat is uitgepakt met een enorme grote manifestatie van bijna elke rijvaardige stoomlocomotief in Nederland uh, die. Uh, bij Amersfoort bij elkaar kwam en ook oh. in de Rietlanden in, in toen nog uh, in Amsterdam uh, is er ook allemaal manifestaties zijn er geweest en ja we hebben door de jaren heen heel wat bijzondere dingen gedaan met jubileeën. maar je ziet gewoon in die laatste 25-30 jaar zijn die regels zo verscherpt over wat er kon en wat er mocht ja. of, of wat er kan sorry dat dat uh, voor 100 jaar wordt dat wel lastig om daar nog uh, bij in de buurt te komen ja ja ja, ja. nou ja en, en uh... En je hebt het natuurlijk al, want jullie hebben trouw elke vijf jaar altijd alles, zeg maar, het bestaand gevierd. Ja, ik zou niet zeggen elke vijf jaar. we hebben de, Op de belangrijke jubilea hebben we, uh, hebben we inderdaad grote vieringen gedaan. We hebben nu specifiek besloten om dat 95 jaar... dus wat groter te vieren met die locomotief, onder andere... omdat we juist uh, nou ja, de, de instroom nog willen verhogen... zodat we kerngezond de tweede eeuw in kunnen. Hmm. Want we zien natuurlijk, net zoals heel veel verenigingen in Nederland... Ja, we hebben last van vergrijzing, ja. we hebben last van uh, teruglopende vrijwilligers... Het ledental loopt ook terug, dat is inmiddels wel weer wat minder. Maar ja, we, we moeten ervoor zorgen dat we gezond en vitaal de, de tweede eeuw ingaan. En vandaar dat we nu met dat 95 dus wat groter uitpakken. Met Jos van Dongen van de NVBS en we hebben het over de excursies. Wat ga je dit jaar nog meer doen? We, in, uh, we zijn bezig met verschillende leuke excursieplannen. Samen met uh, de, de Stichting Excursies uh, zijn we mee bezig. Ja. Um, er staat op dit moment op het programma een, een afscheidsexcursie voor een tram die uit Nederland komt, maar naar Amerika gaat. En oh. dat is uh, daar hopen we dan dat het lukt om de laatste drie van hun soort nog één keer bij elkaar te brengen in Den Haag... voordat die dus uh, de oceaan oversteekt. <laughs> en uh, nou voor later in het jaar hebben we ook nog enkele uh, dingen in, in de planning staan... maar daarover zeg ik nog even... Nee, nee, nee. Niets. Dan moeten de mensen maar naar nvbs.com... Uh, Precies. Blijven. Dus ja. hou de website, hou onze social media ja, ook in de ja, gaten... Ja. en dan uh, komt het vanzelf erop. Wat, wat als lid van de nvbs kan je dan zeg maar zo'n zo koningsrit... Uh, makkelijk in, hoe heet dat, voor inschrijven? Ja, je hebt gereduceerd tarief voor excursies als, als, als NVBS-lid. Dus dat is altijd, ook voor de meerdaagse reizen geldt... dus dat je dan eigenlijk, zeker als je met zo'n meerdaagse reis een keer mee zou willen dan uh, haal je je lidmaatschap eigenlijk alweer eruit... door voor oh. het ledentarief zo'n uh, zo reis te boeken. Kijk, daar worden we vrolijk van. Uh, Precies. Ja, dat nee. is als zuinige Hollanders uh, <laughs> zien we dat natuurlijk graag. Ja. Uh, maar ook voor de, voor de eendagsexcursie, dus voor zo'n Koningsdagrit... of ja. uh, voor de, de oliebollenrit die we altijd in december doen... dan oh, zit ja. er altijd een prijsverschil tussen leden en niet-leden. Hmm. En als de, de rit vol is, wat meestal toch wel het geval is... dan hebben leden ook voorrang. Dus dan, Want het kost wat, he, zo'n zo treintje. Huren. Ja, nee, dat is uh, niet even een treintje huren. Ja. Dat is uh, een paar tienduizendjes later een treintje huren. Ja, want jij hebt de laatste oliebolrit, geloof ik, uh, ja, uh, georganiseerd. Ja, uh, me, mede georganiseerd. Mede met, geor met, uh, met de want stiftings. hoe lang ben je daar nou mee bezig? Uh, want je moet uh, een trein op het hoofdspoor... De, je, moet, uh, je rijdt in het weekend, dus er ja. rijden uh, niet zoveel andere treinen. Ja. Maar het moet er allemaal doorheen uh, tussendoor worden ge Gelukkig hebben we daar dan uh, goede partners voor... met wie we dat, uh, met wie we dat organiseren... En die oliebollenrit, ja, daar begin je meestal het idee wat je wil gaan doen... Dat, dat formuleer je zeg maar eerste kwartaal van het jaar. Mm. En dan aan het einde van het tweede kwartaal of derde kwartaal... begin je eens voorzichtig te gaan polsen bij de organisaties... die je denkt daarvoor nodig te hebben of het kan wat je wil. Mm. En dan vanaf het uh, derde, vierde kwartaal dan ben je, er natuurlijk, uh, ben je daar vol, vol mee bezig om dat uh, op de rails te krijgen. En, en deze keer was het bijvoorbeeld heel erg spannend... omdat dus op het laatste moment onze rijtuigen niet beschikbaar bleken te zijn voor oh, de rit van dit shit. jaar. shit. Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, dat was ook ja. nog weer even... Daar zijn we gelukkig, dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Ja, um, ja je hebt een wereldtrein is, we op de rails kunnen absoluut. zetten. Absoluut. En ja. dat was natuurlijk ook met de, de sneeuw die er zo ja. mooi lach. Ja, uh, ja, ja, Ik zei ja. altijd wel iets te veel poedersuiker voor de olieboot besteld. <laughs> uh, dus dat hebben we maar wat ja. rondgestrooid. Ja. Maar uh, dat was, was inderdaad een, een fenomenale rit. En ook dus voor het eerst in de geschiedenis van de NVBS met een locomotief waar het logo uh, ja. op staat. Ja, dus ja, dat ja, was ja, toch wel ja, iets, ja, uh, iets ja, heel ja. unieks. Uh, ja. ja. En, en, de, en ja, die excursies en dat soort zaken... vaak natuurlijk ook met historisch materieel. Ja. Uh, dat vereist een zekere samenwerking weer natuurlijk met, uh, met museumclubs. En dat gaat gelukkig goed. Maar uh, dat, dat is ook een zekere meerwaarde dat je reist... In ja. historisch materieel. Ja, het is altijd de, de, inslag, de invalhoek van die excursies is altijd dat het uh, iets doet wat je normaal niet kan doen. Ja, Kijk, precies. Je ja. kan elke dag met de trein van Amsterdam naar Enschede. Ja. Ja. Maar je kan niet elke dag met een oude hondenkop van 1957 nee. van Amsterdam naar Enschede. Ja. Om, maar wat, om maar wat te noemen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, we proberen altijd een invalshoek te vinden die uniek is. En waardoor je denkt, god, dat, dat wil ik meemaken, weet je wel. Ja, ja, ja, dus, ja, ja. Uh, en dat is inderdaad, dan, ja, dan kom je toch vaak tegenwoordig bij, bij historisch uh, materiaal uit. Want van het nieuwe materieel is er, komt er niet zo heel veel in Nederland binnen. op die manier. Nee, nee, nee. En historisch materiaal is er nog genoeg hè, in Nederland. Zeker. Ja. ja. Dat, uh, maar is gewoon... genoeg eigenlijk voor, om een dusdanige lange trein te maken... dat je al je mensen die mee willen ook mee kan nemen? Dat is helemaal afhankelijk van natuurlijk of je met rijtuigen zou willen gaan rijden... of met, uh, met, met treinstellen. Je kan natuurlijk treinstellen kan je meer aan elkaar koppelen. Ja. Dus uh, ja, je, we komen er wel altijd uit eigenlijk. Mm. Uh, we zitten wel soms wat gezellig uh, dicht bij elkaar. Uh, <laughs> maar uh, nee, het, het komt eigenlijk altijd wel goed. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dan, dan wens ik je eigenlijk een heel uh, mooi uh, jubileum. 95 jaar. Wel. En dan uh, over vijf jaar spreken we elkaar weer. Want 100 jaar, ja, dan, dat willen ja, we dan natuurlijk Ja, dan we, gaan we een groot uitpakken. Dan dat gaan we uh, uitpakken. Ja, ja. Goed dankjewel, nou, George. Hartstikke wel, dankjewel. Ja. gesprek met Jos van Dongen van de NVBS-railvereniging van toen en nu. Met haar 95-jarig jubileum. Een paar keer viel de term Koningsdagrit of zoiets. En, en daar hadden we het in dit gesprek eerder over. Maar later, na de opname, bleek dat deze rit niet doorgaat. Nou ja, hou het allemaal in de gaten via nvbs.com. En dan uh, houden ze lekker strak bij die website. Ik ben Benno Veuger, dank voor het luisteren... en graag tot de volgende keer. Dag.